met Rick Holtkamp, met het NOS Journaal. Bij de overheid is opnieuw een groot ICT-project mislukt. De Belastingdienst besloot in februari definitief te stoppen... met het nieuwe ETPM-computersysteem. Dat heeft 203 miljoen euro gekost. De ambtelijke top wilde het project eigenlijk al in 2009 staken. Blijkt uit stukken die NRC Handelsblad in bezit heeft. Het systeem had te veel aanpassingen nodig en was onbeheersbaar. Het DNA-onderzoek in Panama in de zaak van de verdwenen Nederlandse vrouwen Lisanne Froon en Chris Kremers is in volle gang. De leider van het forensisch laboratorium in Panama-stad heeft de hele nacht doorgewerkt om een DNA-profiel te maken van de botresten die in de jungle zijn gevonden. Dat is lastig omdat het gevonden materiaal heeft geleden onder de hitte en het vocht in de jungle. Pas morgen of overmorgen kan het profiel worden vergeleken met DNA-monsters uit Nederland. Bij een aanslag op een politiebureau in de Chinese provincie Xinjiang zijn er dertien aanvallers doodgeschoten. Ze reden het bureau binnen en lieten er bommen ontploffen. Daarbij raakten drie agenten gewond. Volgens de autoriteiten zijn er geen burgers gewond geraakt. Voetballiefhebbers kopen veel minder nieuwe tv's om het WK voetbal te volgen dan vier jaar geleden, zegt marktonderzoeker GFK. Rond het WK van 2010 werden bijna 527.000 nieuwe televisies verkocht. Nu worden dat er naar schatting 279.000. Volgens de marktonderzoeker komt dat doordat de consumenten bij het vorige WK massaal hun beeldbuis-TV vervingen. Inmiddels is de markt verzadigd. Het weer vanochtend eerst de mix van wolken en zon met plaatselijke bui Vanaf vanmiddag geregeld zon, alleen in het oosten meer bewolking. En het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Oh, oh ja, dat is die man uit de grot vandaan. Ja, ja. Als ik die man een beetje zie, dan. Uh, ik word een beetje mis op. Dan word ik een beetje mis als ik die man zie. Zeg, die heeft uh, ongeveer, uh, ja, hoe lang heeft hij in de grot gelegen? Een week of zo? Dat is echt uh, bizar. er ja. genoeg mensen die dat ook uh, gewoon in hun gewone leven doen. hè? Al, al, uh, al wekenlang, al maandenlang in een grot leven, bedoel ja, je? Ja, precies. Ja, dat is toch wel een beetje zo. Het is vandaag. Uh, uh, ja, wel dag, oftewel veteranendag. dag. Uh, overal heb je daar aandacht voor voor mensen die natuurlijk in de oorlog hebben gestreden en nog steeds misschien wel in oorlog uh, leven. Uh, daar is er aandacht voor. Uh, onder andere een boekbespreking, geloof ik ergens straks daar meer over. En uh, is ook bij school is er langs gegaan. Dat zou heel goed kunnen. Ik, ja. uh, ik heb er wel iets over gehoord dat ze uh, opnametjes gemaakt hebben hier of daarover. Oké, oh, okay. oh, dat weet ik allemaal. Maar ik vind het wel, wel we gaan goed bij stil te staan. We en als ik dan nou ook weer de jeugd van tegenwoordig zie, die is er ook klaar voor hè, om ten strijde te trekken. Als je die videoclipjes ook weer ziet op internet, dat je denkt, ja hoor, die zijn best wel een beetje in voor wat, uh, die voor die moet wat het, geweld. Die moeten gewoon het leger in. Want jij moet eigenlijk gewoon, ik ben ook voor eigenlijk het uh, verplichte uh, dienst. Weer, dienstplicht invoeren. Ik moest helemaal even nadenken, hoe klonk het ook weer? Dienstplicht. Ah, ik, Was dat dan, ik, ik, ik ben voor, maar ik ben dan wel dat je, zeg maar, vanaf ja? je 18e tot je 23 e ongeveer, 22 e dat, dat vind ik goed. 18, dat, hoe bedoel je, nu niet meer bedoel je? Nou ja, als je ouder dan 22 bent, dan... Ja, oké. Okay. 2-bejaard, ja, ja, ja, ja. ja, precies. Er zit zoveel agressie nog in de jeugd. Ik bedoel, dat moeten ze toch ergens kwijt kunnen? Dat nou, dacht gewoon in het... Uh, en een, uh, beetje een beetje discipline krijgen. Dan. Dat sowieso. Ja, misschien weer dat, hoe uh, dat, uh, noemen we dat, de communistische gebeuren. Dat kinderen gewoon als ze jong zijn bij hun ouders weggehaald worden. Gedreeld oh. worden. Oh. Gedreeld worden. Ja, ja. Hoor. En dat ze dan... Dat ja? soort excessen, zoals inderdaad met die filmpjes... dat dat niet meer voorkomt, want het is wel schokkend. Ja, schokkende maar beelden. We moeten het, de psychologen horen ik erover... we moeten het ook niet groter maken dan het is, hè, want het zijn gewoon allemaal filmpjes. Hoeveel filmpjes zijn het? Tientallen misschien. Maar ja... Hoe vaak wordt er geslagen onder de jeugd? Heel veel. En nu wordt het in één keer gefilmd. En wordt het ook aan het massa, aan het publiek getoond. Ja, dus dan lijkt het in één keer heel veel. Vroeger, vroeger gebeurde het ook gewoon in, ja. ju, in jullie tijd. Ja, in onze tijd. Maar ja, ah, al, toen hadden ze nog wel, geen ja. filmcamera. Dus nee. Dus en nee, nee, geen YouTube. Nee, precies. Nou, ik denk gewoon dat de politie daar maar op af moet gaan. Oh, kijk, dan gaan ze al gewoon zeggen. Ja, precies. Oh, oh, niet zo uit uh, in te uh, zien grijpen. Dat vind ik een beetje te ver gaan. De stoelbak leeft op de rij tot met uh, Tine hoor En hier en daar wat uh, leuke berichtjes natuurlijk. Oh, er ook nog wat... Uh, ja, dat soort berichten zitten er ook in natuurlijk. Even een plaatje uit de, de oude doos. Hebben we hier een nieuwe cd uit. De Strokes met Julian Casablanca. Die ook alweer solo is gegaan. Maar dit was een groot fit. Last Night... Ja, geleden volgens mij, het is echt een ontzettend oud plaatje. Het wordt ook op een bepaalde manier gezongen, dat je denkt van, dat had niet gehoeven. Maar ja, nou, ik zing het wel even in. Ja, precies, goeiemorgen. Goeiemorgen, Ja. Had hij nou gedronken, of niet? Zo klonk hij wel een beetje, die grotman. Was hij daarvoor in die grot blijven steken? Voor ja, sorry, het boeit me toch wel. Een heel stuk in de krant lees, hij was eigenlijk zwaar met z'n drieën in die grot, hè? In Duitsland uh, en uiteindelijk is de een, dus heeft wat. Uh, noem je dat nou? Uh, op zich gekregen. En uiteindelijk is, hij, uh, is er eentje bij hem gebleven. En die ander is uh, op pad gegaan. En uiteindelijk hebben ze een week lang hebben ze iemand erbij kunnen krijgen. En uiteindelijk zijn er een aantal mensen mee bezig geweest. Een handjevol uh, vrijwilligers, uh, uh, klimmers. 700! Mag die gozer in weg wegblijven? Niet meer in die grot uh, te, te vinden zijn, maar dat gaat natuurlijk fout. 700 vrijwilligers Maar dan vragen we toch altijd af, 700, ze, ze riskeren 700 man om één te redden. Ja, het is toch... Oh, als je er nou niet zit, ik, ik doe er tegenwoordig mee met uh, slachtofferbegeleiding l -l -l -l. Ja? En dan hebben ze het over zelfredzaamheid. Als mensen zelf van huis gaan of weggaan, ja? dan is het klaar. hoeft je er niet meer te zoeken? Oh. Ja. Ja, ja, ja, ja ik vind hem wel uh, fout. Vind je dat fout? Ja, ik vind het fout. Ja, ja goed. <laughs> Maar in ieder geval, uh, ja, het is wel weer stoer. En het werd er vergeleken met, onder andere natuurlijk, uh, die, die vliegtuigram van een tijdje geleden. Weet je nog, uh, dat rugbyteam dat toen ergens in de, in, de, in de bergen neerstort, was in 1972. In het Argentijnse Andesgebergte daar hebben ze uh, toen een tijdje overleefd, van uiteindelijk mensenvlees. Wow. Uiteindelijk zijn de twee mensen zijn naar een dorp toe gestrompeld. Die hebben daar uh, de vier dagen over gedaan of zo geloof ik. En uiteindelijk aan iets van een week tijd, uiteindelijk uh, zijn er uh, uh, mensen bij de dorp. Aangekomen en na, toen, weer een week later, geloof ik, hebben ze uiteindelijk de mensen bij het vliegtuig weggehaald. Maar het waren een aantal mensen overleven. Maar goed, ze hebben het wel, uh, een aantal hebben het toch wel overleefd door het eten van mensenvlees. Ja. Alive is daar een mooie film van, natuurlijk. En ze waren meer zoals uh, die mijnwerkers die we speciale uh, koker uit de grond waren getoverd. Toen kwamen ze tevoorschijn met van die zonnebrillen op. Het leken wel filmsterren die tevoorschijn kwamen toen. Mooie beelden ja, waren dat. Goed, Toepak leefde op de radio. Fijne toestel aanstaan. Er zijn altijd wel eens leuke dingen. Een leuke week geweest, ook met dat voetbal en zo. Ik, bedoel, ik heb het niet gevolgd. Ik was in mijn schuurtje lekker aan het knutselen. En dan dacht we ons stond de radio aan. En ja, dat was wel weer grappig om het zo op een andere manier te beleven. Dan in plaats van de televisie. Ik, ik heb de hele wedstrijd gezien. Ja. En elke keer als er iets spannends gebeurde, dat is een doelpunt. Of ja? Kijk keek ik net ergens anders ja, Ik heb geen nee. één van de doelpunten gezien. Nou, je hebt toch wel de herhalingen oh. gezien? Nee, ja, niet. de herhalingen wel, ja. maar ja, het, je wil dat, dat spannende moment. Als je dan toch Echt zo'n ADHD'tje die niet stil kan zitten, gewoon nee. Echt alle kanten op vliegt. Nee. Hij hey, ja, had meer wilt gemist, wat verdorie. Nou, nou. Ja, dus blijft een zorgen dat je niet kijkt, des te meer wordt er gescoord. Dat ja, maar een... ja, ik zag de doelpunten van de tegenstander ook niet, dus dan ja. heb ik ook niks. Nou, ja, nee. het nou, is, nou, ik, ik vind het ook al gedoe om dat zo stil te zitten voor die televisie ook. Dus bedoel, het, het zou stimulerend moeten zijn voor de jeugd. Nou, ik lees vandaag in de krant dat de klassen de volgende dag vaak... Oh, jongens, je zat te gapen. Ja, juf, Ja, het was gisteravond heel erg laat. We zijn niet zo scherp. Nou, fijn dan weer. Ik, bedoel, ik weet niet of het aanzet tot uh, sport, maar in ieder geval niet tot scherpheid in de klas. Dat, dat, dat, dat, dat zeker niet. Dus uh, andere berichten die we nog kunnen melden, hebben jullie al iets apart dat je denkt, nou, dat is ah, opmerk, Ik vind hoor. dit wel leuk. Er is een Chinese miljardair, Chen. Wang Biao. Ja? Die heeft duizend arme Amerikanen voor de lunch uitgenodigd. En genodigden krijgen op 25 juni. Dat is uh, woensdag, hè, geloof ik. Krijgen ja? ja, ze niet alleen lekker eten, maar ook 300 dollar mee naar huis. En alsof dat nog niet genoeg is. Nee, zeg het maar. Ja, dat heb je met die Chinezen. Die houden van karaoke of zo. Maar hij zal persoonlijk in het Engels oh, nee. een lied tegen horen brengen. We are the world. Nou, en hij heeft toch zelf allemaal advertenties geplaatst in de krant om dit aan te kondigen. Ja. En die uh, advertenties die zijn dus geschreven in het Engels en het Chinees. Ja, precies. Dus, uh, als als uh, zij ja. gaan zingen, ja, dat is niet om aan te horen gewoon. Ja, maar doen. het is wel leuk. Het, het is, uh, de lunch is in en rond het boothuis in Central Park. En daarnaast heeft hij dit jaar ook te vergeefs helaas geprobeerd de krant de New York Times te kopen. En hij zei tegen de SCNP, dat is al een van de, uh, uh, de South China Morning ja? Post is ja? dat. Hij zei tegen hun dus dat hij nu gaat proberen om de opiniebijlagen van die kranten over te nemen. Zo. Maar ja, ik, ja, ja, we maken onsterfelijk. ja. Ja, Misschien. precies. Als je geld gaat uitdelen, word je altijd onsterfelijk. Ja, dat is nou, wel goed. leuk toch? Ja, leuk. Nou, nou straks, meer, straks meer berichten. Eerst even een beentje uit Nederland. De doods. Uh, hit the road. Hey heb je weer een rockplaatje bijgenomen Wilco? Is het een beetje een leuke zweervoel neerzetten. Ik denk, oh ja. Vroeger weet ik nog wel. Ja, er waren tijden nog, weet je wel. Memobility. Zo heet hij van mij. Het is volgens mij heeft te maken met... Van, Kan je dat nog grinden? Ja, dat, dat kleine dingetje dat ik ooit van, me, van mijn opa heb gekregen. weet je wel? Oh ja, dat kleine dingetje. Ja, is dat nou nog, is dat nog wat waard? Ja, dat, ik heb, ben echt verwezen. Dat is zeker 20 euro waard. Oh, ook oh, had die anders in mijn hoofd. Ja, nou goed, kan niet alles uh, altijd... Zijn geld waard zijn. Maar goed, dit was de... Mimic Birds. Het is de nieuwe single. Wordt een grote knijter van een hit, zeg ik altijd maar weer. En wat zo is, dat moeten we altijd maar weer afwachten. Stoepak leeft op de radio, En als ze toch over dingen... die een hoop geld waard zijn. Afgelopen week hoopt het we nu over schilderijen ook, hè? Nieuw werk van Picasso ontdekt. Ja, uh, Onder de Blauwe Kamer, geloof ik. Ja, precies. En dat is ja, het is wel weer grappig. Via rundgestralen en zoiets... Uh, hebben ze uiteindelijk hebben ze weer een... Een, een, dat, een, een schilderij erachter gevonden. En toevallig heb ik afgelopen week. heb ik daar een beetje in verdiept. in de periode van Picasso. En dat schilderij wat achter die Blauwe Kamer zit. Daar, dat is eigenlijk een andere tijd. Want hij is binnen een jaar tijd. is hij van vrij. ja, gewoon schilderen. naar toch iets anders soort schilderen gegaan. Dus uh, dat is echt wel grappig om daar je een beetje in te verdiepen. En uh, ja, die man heeft bizarre werk gemaakt van hem. Ik heb wel eens bij een tentoonstelling uh, gestaan. dat ik denk, jezus, is het mogelijk man. Dat cubisme en dat klassiek schilderen, dat. dat, dat dat deed hij gewoon allemaal. Dus het is uh, bijzonder. Verder natuurlijk huis uh, was gisteren voor de pers was hij open. En er was er ergens anders iets waar Willem-Alexander uh, iets had opengemaakt. Uh, was dat ook alweer? Ja, we hadden ze grote schilderijen neergezet. Uh, die de maal daar ook hingen. En je kon daar met computerkooien zien ja, welke schilderijen we... af hadden geknipt. Ja. Oh? Ja. Um, ja. Ik heb het ook gezien, maar ik weet even niet meer waar het was. Hé, hey, nou goed. Het is dus, ieder geval afgelopen week wel een week van de schilderijen. Ja, leuk. Ik had ook bijna zoiets van... nou. Ik had ook wat filmpje gezien over Karel Appel. Weet je wel. Wat kan die man leuk schilderen? gewoon weet je, Een groot doek neerzetten. Ja, wel aardig. Hij wel aardig, ja. pakt gewoon een, een spatel smeert wat op die tafel. zo Klettert zo heen en weer. Nee, gooit het tegen het doek aan. Pakt een andere kleur, gooit het weer tegen het doek aan. En uiteindelijk is het toch nog een aardig schilderijtje denk je van, nou, hmm. zou, dat, zou dat toch nog wel duizend euro voor over hebben? ja daar krijg ik het niet. Maar... Ik vraag me altijd af. Dat met boeken en met uh, schilderijen en zo. Dan ik. krijg je altijd van die kenners. Ja? Die dan weten wat de schrijver of kunstenaar ermee bedoeld heeft. Oh, ja. oh dat zijn die wetenschappelijke mensen, de, de experts. Ja. Ja. ja. Ik vraag me dan altijd af, moet zo'n schilder die dan, uh, ik denk dat er sommigen inderdaad iets mee bedoelen, maar ja? sommigen zullen ook gewoon letterlijk wat tegen een doek aan gooien. Ik vraag me dan echt wel af van, ja? gaat die niet heel hard lachen als dan iemand anders ja. van alles? Nou... Ik zag die Karel Appel bezig, maar die doet dat echt letterlijk. Hè. Die gooit het echt zo tegen zijn doek aan neemt afstand. Je ziet toch dat hij helemaal opgaat in zijn werk gewoon, weet je? Dat hij echt afstand aan de oh, of... nee, dat... Ja, hier moet toch Het was een stukje geel erbij. Even een stukje rood erbij. En het is, mm. het is ook best nog wel grappig. Volgens mij, als je maar genoeg energie in iets steekt, wordt het vanzelf wel leuk. Oh nee, absoluut. Als je echt denkt van, nou, ik gooi hem al tegen de doek aan. Anton Heibor heeft Heiboer heeft zijn eigen wereld toen een beetje in laten storten. De hele markt. Je heeft uiteindelijk gewoon zijn schildrijver de del van de prijzen of ooit. Die, die, die zei ook, hebben daar dan fluts ik zal wat in elkaar. Ik heb een paar kleurstellingen. En ten nog flutsen die wat in elkaar. Dan denk ik denk van, nou, ik zou het toch wel een tijdje in de, gang, in de gang willen hebben. Geen punt, denk ik dan. BKW. Oh, ja, dat is weer wat anders. <laughs> we Maak een Nee. Dat moeten we niet hebben natuurlijk. Het is Toepak op de radio nog meer leuke berichten. Of hebben we ja, leuke ja, berichten? We, ja? uh, jij had het over veel geld. Ja? Nou, dit moet wel een heel duur schilderij worden. als ja? je dit uh, Moet je wel een heel duur schilderij verkopen. Ja? Uh, er komt een nieuwe... Uh, Telescoop ja? Waarmee we, uh, ja, ik geloof dat hij 500 keer zo goed is als de Hubble-telescoop. Ja, was het 500 of was het 50 keer? Ja, nou ja, ja hij heel, is het, veel, heel veel beter. Heel veel, ja. <laughs> en uh, daardoor kunnen we waarschijnlijk 500... Uh, oh nee, het waren 500 miljoen planeten. Dat was hem. Oh, okay, die okay. Kun je, uh, kunnen we extra gaan onderzoeken. Oké. Okay. Um, ja, ze zijn begonnen met de bouw. Hij komt in Chili. Op een berg, op. Ja? Uh... Eet je wat een cijfertje. Op uh, 30. Een miljoen de, de, nee. nee, zo werkt niet. Hij komt heel hoog hier ieder geval. Ja, op drie kilometer hoogte. Ja. En ze hebben, omdat die top zeg maar, in een punt liep, Even moesten zijn. ze de top eraf blazen. Oh, okay. En dat oh. heeft hele, hele heftige beelden opgeleverd. Ja. Dat ze een, een, ja, gewoon een heel groot oppervlakte in één keer met dynamiet eraf bliezen. Oh, oh wacht. Er is niet aan dan. Er is geen pomp. Is nou, op. dat Uw klinkt ja. het wel. Uh... Dat wel dus. Ja. Maar het, uh, ja, het gaf spectaculaire beelden. Ik zal de foto's even uploaden op Altijd leuk. We moeten langzaam gaan uitkijken naar de andere planeten ook, natuurlijk. Want deze planeet is gewoon een beetje op. Nou, nog even ander goed nieuws: is dat we hebben het beentje al een tijdje in de smiezing. natuurlijk. Oké, okay, go. Uh, we hebben eerder al een cd'tje. of nee, een, een filmpje van hun op onze internetsite geplaatst. Dat was toen. Uh, ja, precies. De titel is me niet bijgebleven. Maar het was over een, ging in ieder geval over een auto die allerlei instrumenten aanraakte, tans het leken instrumenten Maar uiteindelijk waren het gewoon al allemaal trommels en allerlei rare dingetjes. En daar maakten ze muziek mee. En nu hebben ze een nieuw videoclipje uitgebracht. Deze OK Go. En die heet dus The Writing on the Wall. We zetten hem ook even op toebak leeft. Hij staat erop. Hij staat erop. Gaat er even naar kijken. Het is echt niet zo apart weer. Ze dus zijn wel weer een beetje terug naar de baas. Ze zijn terug naar dezelfde hal waar het allemaal begonnen is. Maar wel eh, apart. Dus oké, okay, go, vier, drie keer bij elkaar... En ze denken, nou het plaatje vind ik nou niet echt heel spectaculair. Nee, je moet echt de videoclip erbij kijken. Dan wordt hij een stuk grappiger. Alleen ik ben echt aan mijn zoon, die zelf ook een beetje gek van dit soort uh, videoclipjes... dacht hij van, nou oh, best aardig. Ja, kom op, we zijn echt verwend. Gewoon door die, ja. laatste, die voorlaatste videoclip, die was zo heftig met 130 gitaren die langs de kant van de weg stonden... die ze dan aansloegen dan met een auto... met een of ander iets aan de zijkant van de auto. En toen dacht hij van... Ja, dit is best leuk. Kom op nou. Ze moeten ja. gewoon weer terug naar de basis want ze ik, waren zo over de topprogramma gaan we die vorige plaats. Ik, ik merk wel heel erg... Ik was laatst in het circus. Ja? En dan <laughs> zie je die mensen... zie je dingen ja? doen... en dan ja? denk je... Oh, best grappig. Best, best leuk dat ze dat doen. Ja. Je bent helemaal niet meer... Vroeger was dat echt zo, ah. Wow! Weet je, iemand die op 20 meter hoogte zonder iets van zekering uh, rond aan het draaien is en zo. Dat was gaaf, maar ja, tegenwoordig ben je zo verwend door YouTube... Ja, en, en wat je op tv ziet. Het, ja, en bijna heb je het. zoiets dat je denkt van... Oh, dit is nep, joh. Is dit niet nep, dit? Is dit een is is trucasje of zo? een vo Photoshop. Het is een hologram, volgens mij. Het is een ho ik, ik zie echt duidelijk dat het een hologram mm. is, gewoon. Uitzochtig oh, sorry, woord. ik word even weer teruggezet. Het is namelijk tijd voor de Zandvoortse berichten. Uh, Jolande? Ja. Ja. Ja inderdaad. ja, inderdaad. gisteren nou, gisteren Vorige weekend vond op het uh, circuitpark van Zandvoort het In The Cloud Festival plaats. Duizenden feestgangers <laughs> trokken uit naar het circuit om te feesten op lekkere techno beats van nationale en internationale DJ's. Waaronder Wouter de Moor, Benny Rodriguez, <laughs> Matthias Kaden, Henry Selt, Erik de Man en Olivier Weiter. het huh? leek er even op dat het zou gaan regenen, maar... Zodra de muziek aanging, kwam het zonnetje door en waanden duizenden feestgangers zich echt daadwerkelijk in de clouds, in de wolken. Echt een feest van wereldformaat en een absolute aanwinst voor Zandvoort. En ik heb begrepen zelf dat er dit weekend weer iets is. Maar, maar ik, in de, de... ik vr vraag me nou, af. Het een beetje bewolkt. In, in, de, in de cloud, denk ik, zo, Moet je, dan, had je je iPhone moest je dan meenemen of zo? Je smartphone om daarin te loggen dan? Want dan, in ah. de cloud is natuurlijk zo'n. waar je al je muzieken in bestanden in plaatsen ja, Maar Dat ja. is het niet dus. Ja, misschien nee. wel. Misschien we ze daar al die muziek vandaan. Ja, ja, van, van het, het internet. Festival. Ja, ja dat, dat zit ik er nou achter te denken. Want uh, dat zou toch een link moeten zijn. Maar goed, uh, dat is gewoon voor de grap denk ik gemaakt. Nou verder, dat, uh, traditionele haringhappen. Oh, afgelopen week, uh, vorige week was de druk echt een hoogtepunt. Je kon er van allerlei lekkere dingen halen. En uh, de medewerkers van de uh, Talassa uh, hebben dit, dit, dit keer duizend haringen. Alle minuut zo even gesneden. En sommige mensen die er niet zo van uh, uh, dit soort visbanket houden konden ook poffertjes en zelfs hamburgers uh, tot zich nemen. Kijk, er was een draai... Gegeven. Ja, precies. Dat was ook weer wat anders. En verder was er ook een draaiorgel, een saxofonist. Uh, speelde er uh, smartlappen van het Beefwijkse uh, uh, smartlappenkoor waren aanwezig. Het was, een, ja, was leuk. En uiteindelijk zijn er 400 gasten geweest bij het Haringappen. Uiteindelijk is er 200, nee, 2800 euro opgehaald. En dat is aangevuld uh, door Lasse tot... Uh, Talassa, -ta wat zeg je? Talassa. Talassa, ja, ik spreek het toch wel uit. Na 3500 euro. En die wordt dan besteed voor een speciale strandstoel. Met van die hele grote banden. Weet je wel, voor mensen die oh, straks bij zijn. Dat ja, is een strandrolstoel. Oh, okay. en ja, dat wil ik kunnen... ook een keer in. Ja. Lijkt me leuk. Ja, dan moet je, dan moet je nog even verder aftakelen hoor. Oh, oh nog meer. Ja. Komt vanzelf. Misschien moet je even oproep doen dat van die jeugd langskomt. Dat ze ook deze een filmpje ervan maken. Weet je? word je een YouTuber. Ja, word je een YouTuber. Mag ik een kleine aanvulling doen? Ik had het ja. dus over dat. Uh, Vandaag is het dus de beurt aan het Pandemonium Festival. Oh, dat is ja, volgens was mij ook daar. En die opzet is vergelijkbaar. Het is het in de clouds. Maar de muziekstijl is met hardcore en techno wat harder. Oh, okay. oh. Dus even voor de volledigheid. Ik oh, weet niet of ik daar al okay. toe oh, ben. Dat is wel heftig. Ja. En dat ja. zegt die jongen Wink hier gewoon. Die zegt, nou, dat is wel heftig. Oh, nou, hey, dan ik uh, is er niks ik spreek. van ons. Oh, oh. Oh, okay, okay. Nog meer? Ja, bij een uh, noodlo uh, noodlottig ongeval uh, op het strand uh, van Zandvoort zijn maandagnacht twee uh, mannen gewond geraakt. Rond half uh, één werden ze op de strandopgang uh, aangereden door een auto. Uh, ja, het verhaal gaat dat ze uh, eerst in de auto zaten, een ja. beetje uh, aan het stoeien waren ja. en uit de auto gingen en uiteindelijk de bestuurder van de auto de mannen niet had gezien en nee. ze aangereden heeft. Um, ja, het, het traumateam van Amsterdam is uh, ter plaatse geroepen en uh, nou, op de foto is ook te zien dat de, de reddingsbrigade en alles erbij is. Dus het was een... Uh, ja. ja, het is triest dit. Echt, die ja. bestuurder denkt al, oh mijn god, jongens, doe eens normaal. Gewoon, weet je wel. Zijn ze waarschijnlijk, ik Oef. kan me zoiets bevoorstellen. dat ze dadelijk in die auto zitten en grap en grollen, half dronken. Waarschijnlijk had die auto vandaag gestapt. Nou, is dat laat, is het laat. Waar zijn ze nou? Ik uh, ja, denk dat ze wel we ergens. Uh, en uiteindelijk dan, ja, fuck jongens. Wat zijn jullie uh, aan het ik, doen? Ik, ik ben wel blij dat hij niet met een bootje de zee op. Wat? Dat hij niet met een bootje de zee op. met beetje zo'n. een uh, know what you did last summer. Oh, dat? oh, oh yeah. Ja, maak er echt een heel ander verhaal van. Oké, okay, nog een klein berichtje uit Zandvoet. Ik heb wel ja. een klein beetje gereden ja. Zandvoort hoor. Jawel. Ja. Uh, vandaag is het Skip Zomerfeest. Het heet Op de Boerderij. Het wordt gehouden door het. Uh, noem je dat? Het uh, Kinderdagverblijf Pippeloentje. En uh, iedereen is gratis. Dus alle kindertjes, kleine kindertjes. Hè? En dan gaan ze dus uh, met, uh, met laarsjes gaan ze dan, uh, het Kost Verloren Park in. Dus van uh, twee tot vijf uur. Oké. Okay. Nou, ja, verder kan ja, ik nog even melden. Ja. Nee, doe maar niet. Nee, rustig maar, rustig maar. Rustig maar. Hij is terecht. Lola was natuurlijk verdwenen. Ja. Uh, de Spaanse zwerfhond Lola was namelijk meegenomen door... Uh, ik zit even te kijken, hoe heet de man ook weer... Staat uh, zijn naam wel bij het bericht eigenlijk? Nou, hij gaat in ieder geval weer herenigd met zijn baasje. Zijn baasje is heel erg blij dat hij weer, dat hij weer terug is. Deze uh, Spaanse zwerfhond Lola. Uh, dus ja, hij bedankt iedereen die er mee heeft gew gewerkt... Ja. om dit mogelijk te maken. En hou hem aan de ketting. hè? Ja, Iemand zei gisteren toch? Ik heb Lola gezien. Ja. het goed. Lola, lola. Nou, zo, ik zou niet ja, gaan zingen. Hou maar de ketting, want anders krijg ja. je een bekeuring. Of het is ook ook nog. Alleen, uh, s'avonds tot ochtends. Ik bedoel, 9 uur of zo. Was het ook We Kijk het even naar. It must be happy. It must be happy. It In his world Hier je buik. Dat zeg ik wel. Uh, Doet er even wat aan, man. Kom op. Ja, er past wel genoeg spanning in. Ja. Night Making plans for Nigel Ecstasy. Ja, dat waren nog eens hits waar wij vroeger hebben gedanst. Nou, ik zie toevallig in het Zandvoortskrantje uh, nog dat gisteren namelijk weer bij Pluspunt hadden ze namelijk weer de kinderdisco. Gelukkig succes mm. geweest. En uh, ja, vastaf, vast een andere keer wel weer meer over natuurlijk uh, volgende uur straks meer Zandvoorts berichten. Die stoep ook leeft op de radio... Wij kijken zo een beetje op ons heen, wat er allemaal, uh, ja, allemaal gebeurd is zo. In de wereld, hè? Nou, dat ja, wow. wil nou? Er is een, een dame geweest, hè? die woonde in Polen... en die had een beetje moeite om werk te vinden. Dus dan ging ze maar naar Bristol toe, hè? in uh, Engeland, ja? UK. En ze had dan een, wel een massadiploma pedagogie op zak. Maar ja, voorlopig werd ze maar even schoonmaakster En verdiende slechts 300 euro per week. Tot een van haar klanten haar doorverwees naar een modellenbureau in Londen. En uh, daar hoorden de Poolsen, die zeiden gewoon van... Uh, ja, ik wil, wel, ik wil wel wat doen. Ze zegt dat ik goed ben. En uh, Ze was 1,82. Nou, en daar uh, ging ze van kasting naar kasting. En uh, ze is dus nu ontdekt. En het is echt als het sprookje assenpoester. Ze ruilde Emmer en Zwabber in voor hun leven in de spotlight. En ze verdient nu gewoon 25 euro per fotoshoot. 2500 dus, uh, 100 euro waarschijnlijk? Ja. Je was, ik zei ik 25. Jij zei 25 euro. Ja, daar ja, no. doe ik het ook wel voor hoor. Ja, ik ook. Nou, 2500 100 euro per fotoshoot. En zij ze zegt, ze, zegt zelf: hè, mensen vertelden dat ik een mooi gezicht had en een goed model zou zijn. En daardoor heeft ze dus de, de drive gehad om naar Londen te gaan. En, uh, en ze is helemaal blij. Oh, wat leuk. Nou, enige. Eh, foto's? Ik zie geen foto's bij het bericht. Nee. Terustellend. Ik zal haar naam gewoon even opzoeken op, uh, op Google. En dan gaan we ja. een foto van haar op. Van dit soort berichten hebben de foto's nodig. Dat ja. is zeker waar. Ja, ja. ja. ik bedoel... Uh, ja, dan was ook wel afgeleid trouwens. denk ik. Had ik niet meer kunnen horen waar het bericht over ging. Als ik oh, foto's zie. ja, ja. ja, ja. Waar, waar heb je het over? Wauw. Ja. Uh, ja? Ja, ik heb... Uh, Jullie hebben het waarschijnlijk wel gezien tijdens de, het WK. Dat rare spuitbusje wat de scheidsrechter gebruikt. Ja, ja, ja. Om, om, om een lijntje te trekken zodat mensen niet een beetje gaan smokkelen bij een, bij een vrije trap. Ja. Uh, ja. Ik was eigenlijk wel benieuwd wat dat spul nou was. Ja. Het is water en butaan. Ja. Dus het is nog uh, vlambaar ook. Dat is. Uh, dus, uh, Schifte. Ja, schriftig. Ja. Maar uh, ja, het, het kan ook voor uh, wat ergere gevolgen ja. leiden. Ik weet waar je heen gaat, ja. Um, Nicolette. Nicolette van Dam. Ja. Die uh, voor, U, ja, voor Unicef uh, ambassadeur was. Uh, uh, die um, had een uh, foto geüpload van zo'n nou, scheidsrechter die dus zo'n lijntje trekt. En um, dan vervolgens een andere foto erin gefotoshopt van een stel Colombianen die dat opsnuiven. Jezus. Ja, en daar, daar vonden de Colombianen niet zo heel leuk. Nee. Mensen toen die toen hebben de... geen gevoel voor humor gewoon. Nee, nee. Ik toen ze erachter kwamen dat het ook nog eentje van UNICEF was, ja, dat vonden ze echt niet kunnen. Dus vervolgens, nou, er zijn Kamervragen gesteld in ja. de Colombiaanse regering. Ze hebben yeah. iets meters te doen, denk ik. En uiteindelijk is uh, Nicolette van Damme er erg van, van streek. En uiteindelijk heeft ze, omdat het zoveel schade voor UNICEF heeft opgeleverd... Precies. De Weg. functie neergelegd. Echt. Zo. Ja, het is, uh... Surf dit. Ja, ik zag er gisteren. Ik deed het heel goed bij RTL Boulevard. Kijk, las, kwam, de kwam ik kwam het volgende op of ik, hé, grappig, waar hebben ze het over? Oh, daarover. Oh ja, ja. En ze bleef gewoon heel zakelijk eigenlijk. Ik had zo, als ze als een beetje een traantje had gelaten. Had ik denk, van nou, doe even normaal. Weet je wel. Doe even, nee. Maar ik bedoel, ze pakte het heel goed op en ze had ze Nou ja, oké, okay, dan doe ik dat niet, joh. Als zullen niet meer willen, doe ik het nou niet. Ja, dus en dan ga ik gewoon een ander werk doen voor uh, Unicef. Ik heb, ik, maar heb, punt. Ik, ik heb er wel op, op zeg maar net en nadat ze de functie had opgelegd... heb ja? ik er ook uh, zeg maar een stukje over gezien. Ja? En toen merkte hij wel dat ze oprecht... Ja? Geemotioneerd te oh, Oké. Okay. Het is wel echt. Uh, ja, ja, het is echt altijd. Je hebt een voorbeeldfunctie. Hè? Je kan dat soort grapjes kan je bijna niet meer maken. Gewoon, bij vrienden kan je het nog wel doen. Maar Twitter. Zijn niet je vrienden, hè, Twitter? Dan nee, moet je altijd even. Uh, Dit is, is niet een gesloten clubje vrienden. Van, oh, ik kan wel even een hele schuine mop vertellen hier. Nee, maar niet. ik heb wel eens, wel eens een keer een tweet geplaatst. Als ik inderdaad denk van. Oh, er zit die... Uh, Jeroen Pauli zit te slapen. En dan vind ik het wel leuk om dan een tweet te plaatsen. Ja? Nou zeg, zit hij gewoon te slapen. Ed en dan, uh, en dan Pauw en witte man. Ja. En ik denk, die ziet hij dan lekker. Dat ik gezien heb dat het... Uh... <laughs> ja slaap, uh, Ja, dat, dat zou kunnen, maar... Ja, maar zei, jij zet... hebt ook een voorbeeldfunctie functie hè? Ja, eigenlijk wel. Ja. ja. Een dus, maar bleven. dat mag ik toch wel zeggen? Ja, denk je een beetje om ons naam, om ons toepak leeft. Dus, ja. dus gaan ja. mee. Ons ja. Ja. Straks ik moeten was... wij jou ons slaan. En ook, dat, ja. ik heb ook een keer ergens op gezegd van... juist, is het niet normaal dat iemand die had dus echt zulke witte tanden... dat ik denk van, nou, dit is er wel zo gebleekt. Ik vind het zo natuurlijk. Ja, maar dat doet iedereen daar, daar heb ik commentaar over. Ja, okay. Doet ja. iedereen dat? Maar Nicolette, wat, wat gaat ze nu doen? Ze stopt er in de tijd. Nou daar. ja, ze gaat wel... ze blijft zich inzetten voor de UNICEF. Ja? Ze dus niet officieel meer. Je, je laat je afleiden. Ik laat, ja. nee, ze gaat baren. Je bedoelt binnenkort... Ja, dat zei ik. Ze gaat baren. En daar liet jij je door afleiden. Ja, ja ze wel. gaat een kind krijgen. Ze, ze, ze, ze, ze, is, ze loopt bijna op alle dag, denk ik. Ja, wel. ze gaat werpen binnenkort. Werpen? Dus, ja, werpen vind ik wat minder klinken. Maar... Ja, werpen dat, moet je dat soort dingen moet je dat, ook niet gebruiken. Dat, is, dat, dat klinkt ja, ook. dat, dat niet. is iets van koeien. Hou ja. eens even op. Zeg. Ze zijn is hartstikke mooie mensen. Ze bedoelt het hartstikke goed en ze wil de wereld graag redden. En dat gaat ze ook wel weer doen, maar ze moet gewoon even via een omweg moet ze weer bovenaan zien te komen. Zo, ja. dat, is, uh, dat, dat zijn de, de, de dingen die het leven met je uithaalt. Gewoon. Dus Twitter uh, met. Uh, wat? Twitter dat... verantwoordelijk. Twitter verantwoordelijk, ja, zoiets is het. Ik vind oh. dat we een reclameactie moeten doen. Ik zie het trouwens ook nog dat ze bestolen is van een kinderwagen. <laughs> ja, dat krijg je nu, hè? Niet meer bij UNICEF, weg die kinderwagen. Bestolen van ja. een kinderwagen? Ja. ja, ja. Ik heb er nog van zoop, volgens mij zat ze vroeger in. Dat is ja. een beetje zo'n bitch zoep, was er toen. Zoop ja, was er, zo was er, niet zoep. zoop, zoep. Ja. Ja, ja, Die dieren he? en zoiets. Dat is echt een aanstellerig type. We naar uh, foto's van Nicolette. Ja, leuke vrouw. Oh, foto's van de buik. Kan dat dan wel? Uh, deze buik valt nog mee, maar als je hem nu ziet, is hij wel een is stukje wel graag... groter. Ik zie daar wel een verontrustende berichten van André Rieu. Ik ga door tot ik niet meer kan. Ah, oh, je, je... waarmee? Nou, daarom met mijn fysiek maken ben ik bang. Oh, we zitten dus nu op een soort uh, ja, waar Het Liel Nieuws Daar krijgen, gaan we, dus we helemaal nou niet over hebben. Dat moet het ook niet allemaal serieus Nee, nee precies. Dat is wel raar. Um, Maar Heeft ze nou gewoon hier een, een, een, een, een tattoo? Nee, een, toch? Een ergens in een... Uh... Nee, het zal nog nee, armand dat is, zijn. Het is Armband, volgens mij, <laughs> natuurlijk. Nou, vandaag een groot interview te lezen in de krant. Over het geld, jawel welke deze Mario Draghi. Hij heeft eindelijk een interview met de Telegraaf. Normaal doet het alleen de hele grote kranten. De hele grote, de beeld en zoiets. En nu heeft hij uh, vandaag, uh, ja, je ziet in de krant uh, allerlei dingen te lezen... over dat hij de euro nog steeds wil redden. We moeten nog steeds... Ja, de, de rente is nu wel laag. Maar dan kunnen uiteindelijk die arme landen kunnen daar weer van profiteren. Dus we moeten nu nog even doorbijten met het eindelijk... Kan dat Europa toch doorgang bieden? Ja, het kan een oplossing zijn dat we elkaar toch kunnen helpen. Dus ja, ik, als ik hem ook weer zo zie met zijn kopje koffie... denk ik van ja, ik kan weer mooi praten van als die voeren te horen. Maar ik weet het niet. Die lage rente, ook. het is niet eens 1% wat je krijgt op je spaargeld. Nee. Ik denk dat je, als je echt een kapitaal hebt, dat je bijna nog inteer, omdat je dan meer belasting moet betalen over je, je spaargeld... Ja. dan dat je de belasting op krijgt. Ja, dus maar nog... gewoon ook als je grotere leningen... ik, ik merk het gewoon zelf ook uh, zakelijk gezien, van als wij uh, even tijdelijk geld lenen, van nou, dat is gewoon heel goedkoop. Dat je denkt van, nou, dat is dan niet normaal. Je moet eigenlijk nu heel veel geld gaan lenen. Dat is interessanter dan dat je spaar. En dan uh, doorgaan lenen aan arme landen. Maar ja, dan hopen dat je terugkrijgt. Dat is de vraag. Uh, dus. ja. hey, investeren met, met geleend geld is altijd af te raden. Maakt niet uit hoe laag de, de rente zijn. Ja, ja, dat is ook hoor. Ja. Het is dus eraan wel... hoeveel winst je ermee gaat maken. Als jij nu gaat investeren, een miljoen en... Uh, en je betaalt maar een half procent rente, of 1 procent. En je verdient ja. er gewoon 3 miljoen mee, dan doe je dat hartstikke goed. Ja, maar vergis je niet in uh, de risico's die je neemt. Ja, nee, oké. Okay. Ja, maar goed, hè. Ja, dat moet je, je ook heel goed afwegen. Soms al ja, ja, moet je een beetje gek doen om toch wat geld te verdienen, eigenlijk. Ja. Nou, ik denk wel dat heel veel mensen nu gaan denken... van Ja, ik ga gewoon maar nog wat bijkopen of zo. Weet je? Als je wat extra ja. geld hebt, kan je beter nu investeren in een stapel stenen, denk ik. Dan dat je het op de bank laat staan. Ja, ja je zou een huis kunnen kopen, 1 procent rente. En, ja. en, en, en je, je verhuurt dat huis... Nou, dan ben je al een heel ja, eind. Alleen maar ja, het is het moeilijke je... mensen hebben. Ja, en is natuurlijk wel, als je één huis hebt, dan krijg je nog, uh, heb je uh, rente aftrek, heb je dan? Nou, die 1 dat hoeft toch ook niet meer dan? Uh, nee, dat is waar. Dat, uh, dat, is, dat zijn peanuts. Ja. De ja, koopste rente momenteel is 3,54 of niet. Oké. Okay. Ja. Ah, kijk, we zijn al een beetje in de huizen. Jij hebt net een huis gekocht, volgens mij. Ja, ik heb uh, donderdag mijn hypotheek gekocht. Oké. Oh, okay. daar, ja, daar oh, dan kan ik je alles vragen. Ja, ik ben, maar, nou, uh, Jolande wordt er in de tijd. Je bedoel, er worden hartstikke mooie dingen gebouwd in Zandvoort. Kom op, zeg. Ja, een beetje goed voor de economie. Kom ja, op. kom op nou. Je moet de economie steunen. Maar ik heb zo'n heerlijke tuin. En, en, en het is wel weer zo: want het is leuk een nieuw huis kopen. Ja? Maar op het moment dat je een nieuw huis koopt, dan moet je alles nog doen. Je tuin al liggen en al die dingen meer. En het is allemaal gedoe, gedoe, gedoe. gedoe. Ja, maar het kan toch ook leuk zijn? Zeg. Ja, je hebt toch een vriend? Die kan ja. dat toch doen? Ik kan ja, die niet toch nou. de tuinen sturen? Laat ja. hem gewoon een beetje actief... Uh, ik weet het niet is of u luistert, dus ik hou mijn mond. Ik bedoel, ja. momenteel <laughs> is er in de uh, zand voor zijn krant... een heel overzicht te zien over namelijk... de informatiebullet van Louis Davis Carré. Ze zijn er ook vanaf 19, vanaf 19... Nee, niet zo lang zijn ze al bezig. Vanaf 2009 zijn ze al aan het verbouwen. Heel overzicht. Ik vind het grappig om te lezen. Dan kwam het op. Heel ja. veel mooie dingen worden er gebouwd. Dus het is vol. En nu is het ook wel de mooie periode om in te stappen hè, voor een huis. Ja, dat Als is je zeker. eigen huis hebt om nu in te stappen. Dat is een Goed. ding wat zeker. Zelf een positieve praatje over jongens, kom op, laat dat geld rollen. Oké, okay, iets anders. Ja. Ik heb nog een leuk bericht, ja. ja. Een Chinese vrouw heeft vorige week haar bijna benen gebroken tijdens een trio in een geparkeerde auto. Hey, Wat? <laughs> ja. ja, ze had een trio in een gepar gepar geparkeerde auto. Ja, ik ben gelijk helemaal van slag. Ja. Tijdens de verheerde situatie knalden de drie bedrokkenen op een boom. En uh, uh, terwijl ze dus inderdaad het heel spannend is, twee mannen en een vrouw, ja. uh, heeft een van hen per ongeluk de handrem van de auto gehaald. Die rijdt vervolgens van een heuvel en knalt oh. tegen een boom. En hun denken, okay. oh, wat een flow zit ik in. De drie okay. kunnen niet uit de auto komen, bel de politie. En als de agenten aankomen, hebben omstanders de man en de vrouw al bevrijd. En de tweede vrouw, die verlegen naakt is, zit nog vast in het autovrak. Dat <lacht> is ook. Oh. Maar de reddingswerkers kunnen haar uiteindelijk uit haar benarde positie halen. Yeah. En getuigen zeggen dat de chauffeur van de auto schreeuwt dat de brandweermannen moesten opschieten. In de video's yeah. te zien hoe hij in zijn onderbroek zenuwachtig toekijkt als de derde vrouw wordt bevrijd. En hij begeleidt haar daarna in de ambulance naar het ziekenhuis. En nou ja, de politie doet nog verder onderzoek naar het ja, incident. Ze snapt er helemaal niks van. Ze dacht van, hé, we hadden toch twee, maar nu één keer heb ik drie van die hendels. Hoe kan dat? Als de auto afblijft. afblijven. Get, yes, shit, shit. Let's get loose, ja. de, de, de conclusie van het verhaal is, altijd ook in de versnelling zetten. Ja. Als je seks hebt in je auto. Ja, precies. Even goed in de versnelling zetten. Ja, ja, ja. ja inderdaad. Ja. ja, logisch toch? Logisch. Houd je er een beetje bij. Ah, logisch. Ja, logisch. Hè. Dat zeg ik gewoon lf four lives in, in a box, Ja hoor, ik zit er gewoon nog steeds. Het is vandaag veteranendag. Au, ze gaan niet schieten. Hou ze op joh. Het zal min mogelijk schieten. Maar zoveel mogelijk contact maken met de personen daar in, in die landen... Weet je, en proberen de mensen te redden. En gisteren zag ik ook, ook weer zo'n ex-militair, zo'n veteraan... die ook al een beetje trauma heeft. Die had ook gezegd, waarvoor heb ik het nou allemaal gedaan? En sommige veteranen ah. zeggen, van, oh, ik zou er zo overheen gaan. Echt waar, de, de broederschap, de kameraadschap is zo mooi. Ja, maar het is, het is zo doelloos soms gewoon. En er gaat zoveel geld om. Ja, sorry, ik zei het altijd zei ik over het geld. Maar ja, het is nou helemaal zo. Ik zag ook niet vandaag in de krant dat een half miljard is weggegooid... aan dat soort missies heeft niks opgeleverd. Oh ja. Oh man, dan wordt het triest van. hier ja, is een hele... en dan zie je foto van zo'n heel zuurig mannetje erbij, zo'n zo, zo, zo jochie helemaal uitgemergeld of, of zo'n bol buikje, weet je, bijna geen eten. Dan denk je van, waar is dat geld dan? Welke idioot heeft dat geld opgemaakt dan? Geef hem wat eten, weet je wel? Maar ja, helaas, dat schijnt allemaal niet zo makkelijk te zijn. Dat hebben we nog steeds niet geleerd door al die jaren heen. Dat is ik vind het zo triest om dat ook weer te horen dan. Je, jezus man, iedereen heeft dan een goede belegde boterham al die militairen hier een hoop geld hebben, maar uiteindelijk dat, het levert niks op dus. Wat is dit voor raas? Kan, kan het niet anders? Ja, Mark is te kijken. Maar maak je niet zo druk, man. Nee, zo is inderdaad. het leven. Ja, nou ja, soms dat heb je met oudere mensen. Je maakt zich gauw druk gewoon. Ja, ze moet me niet druk maken. Weer een nieuwe zomer. Ja. Want het is uh, vandaag, het is feest, lieve mensen. Want het is zomer, officieel, ja? echt waar. Sinds 5 uur 19 vanmorgen. Ja? En de uh, longest day duurt vandaag tot 10, of 3 minuten over 10... als de zon ondergaat. En dan hebben we in totaal 16 uur en 44 minuten zeggen ze, vitamine D van de kopere ploert. Hallo, dat ja, is helemaal niet waar. Weet je wat is met het altijd licht? Ik heb niet genoeg dicht gedaan. het is wel moeilijk om in slaap te komen. Dat is altijd wel Ja, na vandaag wordt het al helaas ja, alleen maar weer wordt, minder. Als je ouder wordt, ga je echt meer zeiken. Dat ja. is wel duidelijk. Ja. Maar nog één keer. Want... Ja. Dus ja, ze zeggen dat na vandaag wordt het alleen maar weer minder het daglicht. En het is zomaar weer kerst. Nou, hallo, over een half jaar. Maar ze zeggen volgende week 28 graden. En veel mensen gaan vandaag spiritueel raar doen. Want het is zonnewende. Ja? Maar daar merk je gelukkig niks van als je boodschappen doet. En, uh, nou ja, er, is, er staat op deze, op deze website, we zullen hem delen, He? een leuk filmpje over de lange hete zomer van 75. Je was me mij kwijt, echte maar... ...ik wil je Ja echt zomers had. Ja, okay. nou goed. ja, het is wel vandaag uh, belastingvrij bevrijdingsdag, geloof ik. Ik zal het uitgerekend dat vanaf nu werk je voor jezelf. Al die maanden, al die weken hiervoor... heb je allemaal voor de Belastingdienst gewerkt. Oh, uh, uh, vanaf vandaag? Uh... Vanaf vandaag komt het geld vrij. Oh, ja, okay. het, is, het is een beetje een berekening natuurlijk. Maar nou ja, wie weet, geeft het je iets dat je denkt... Oh, wat lekker. Dus nu eindelijk uh, kan ik mijn bankrekening uh, gaan spekken. Nee, doe het nou niet. Want je krijgt bijna geen rente op. Ik hoop het leuks voor jezelf. Ja, ik hoop het leuks. Ja. Stapel ja, goed voor de economie. Ja, goed voor de economie. Nou, nog iets anders, uh, Marcus? Hm. Oh, ja, ik. Uh, jij had het net over veteranendag. Ja? Ja? Ik heb hier een... Uh, een veteraan die uh, was van de week jarig ja. en uh, helaas staat er niet bij hoe oud hij is geworden. Maar hij heeft een, een kleine verzameling uh, uh, uh, kaartjes gekregen van mensen die hij kent. En oh ja, dat is die man die ontsnapt was. Ja, ja. klopt inderdaad. Ja. Hij heeft in totaal drie, meer dan 3000 Piaardas kaarten gekregen. Je zal ze moeten posten. Nou meneer, wat een overdrevenheid allemaal ook hè. Jeetje, man. Nou goed, is wel, de post heeft er wel een aardige boterham aan overgehouden. Dat is ja. wel positief. Ja, nou leuk. Zeker ja, op deze dag om leuk om dat te melden. Er staat een foto bij het bericht waar de man zeg maar op een stoel zit. Helemaal ja? blij. Ja? En echt overal staan kaarten. Echt, ja. Het is echt bizar. Ik... Waarschijnlijk niet in zijn eigen slaapkamer, want daar was natuurlijk geen ruimte voor. Nee, ik, zo te zien ergens in een restaurant of zo. Ja, precies. Ze hebben een zaaltje gehuurd en daar hebben ze die foto gemaakt. Want ja, die is eigenlijk kamer. Daar is schijnbaar ruimte voor. Dat soort mensen stop je natuurlijk weg. Het is een heel klein kamertje. Want dat gezeur over die oorlog zijn, we natuurlijk helemaal zat. Ja, lekker positief allemaal weer. Hij staat op Facebook. Hij staat op Facebook. Kijk het even. Even kijken wat ik ook weer opgezocht heb. Oh ja, dit is leuk. Small pools. Kleine zwembare. Yeah, uh, so I hate the bench. And him at the dreaming... Nu eerst het NOS-nieuws van...